7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een pro-Russisch tv-station beschoten met een granaat. Niemand raakte gewond, wel is het gebouw beschadigd. Het nieuwskanaal krijgt de laatste tijd kritiek... omdat het een nieuwe documentaire van de Amerikaanse regisseur Oliver Stone wil uitzenden. In die documentaire zegt president Poetin dat Oekraïne en Rusland in wezen één natie zijn. De Oekraïnse autoriteiten noemen de beschieting van het tv-station een terroristische daad. In het centrum van Breda is vannacht een 28-jarige inwoner van die stad neergestoken. Hij overleed enkele uren later aan zijn verwondingen. De politie heeft een 31-jarige verdachte aangehouden. Rechercheurs hebben vanochtend getuigen gehoord en camerabeelden verzameld. Duikers hebben in het nabijgelegen water gezocht naar het steekwapen. Dat werd niet gevonden. In Nepal en het noordoosten van India zijn door hevige regenval... de afgelopen dagen tientallen mensen om het leven gekomen. Moesonregens veroorzaakten overstromingen en aardverschuivingen. In Nepal zijn sinds donderdag zeker 30 mensen omgekomen. In Noordoost-India staat het dodental op 12. In de deelstaat Assam zijn de huizen van bijna 900.000 mensen ondergelopen. Duizenden mensen zitten in opvangkampen. Het moesonseizoen duurt doorgaans van juni tot en met september. Bij Koevoorde is een automobilist vol ingereden op een politieauto. Die stond leeg op de Provinciale weg N34 bij wijze van afzetting... om weggebruikers te waarschuwen voor een ongeluk even verderop. De automobilist reed vol op de politiewagen in en ligt in het ziekenhuis. De Franse wielrenner Julien Alaphilippe... heeft in de Tour de France de gele trui heroverd. In Saint-Étienne werd hij derde... achter de Belgische winnaar van de achtste etappe, Thomas de Gent... en achter de Fransman Pinot. Doordat het peloton met gele truidrager Giulio Ciccone... bijna een halve minuut verloor... is het geel nu weer voor Alaphilippe. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het bewolkt met op de meeste plaatsen droog. En dan is het een graad of 20.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zandvoort Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu, de Euro Breakdown. Please pass in your seat De zaterdagavond, De trip, To go on and De zaterdagavond, de Euro Breakdown. Yes, dames en heren, 5 over zeven, het is tijd voor de Euro Breakdown. Heerlijk. Ja, zeker. Ik ben weer blij dat ik er weer ben. En ik ben blij dat ik niet meer alleen ben. Ja, gelukkig. I'm not alone. <laughs> helemaal weer alleen gelukkig. vorige week. Ja, nee, ik was, was inderdaad alleen. Maar ik moet zeggen, ja, de show must go on. Zeker, nou, de show must, must, must go gramma, on. He. Ja, dat is niet anders. Dat komt helemaal wel goed. Jazeker. Ja, ja, jij moest werken, ja, hè? Ja, ik, ja ik, moest, ik moest werken. Er was een festival in Zandvoort. Was overal podia's. Wat? Huh? Was, was het nog wat? Want het weer was nou, het, niet, niet top. Uh. Het, het, het was gezellig. Jazeker. Alleen, ja, er waren veel mensen. Ja? Alleen, ja, het, het was mijn kalmvies. Je ja, wat, wat, wat, wat het, ja? het was je? Ik vond het kalm. Kalm? Ja. Maar het zal denk ik ook wel een beetje het weer zijn gekomen, toch? Uh, ja, de, de, weet je, rond een, tot een uur of acht was het aan het regenen. En daarna begon uh, het festival, zeg maar. En toen was het droog. En toen werd het heel erg druk. Ja, helemaal goed. Hé, hey, wij gaan even snel even een overzicht pakken. Want wat gaan we doen bij de Euro Breakdown? We gaan de 40 lekkerste platen van Europa draaien. Ik heb meer dan drie nieuwe binnenkomers gesignaleerd in de lijst. Er staat geweldige tips staan er voor jullie te wachten in het tweede uur. Ik kan, je niet, ik kan eigenlijk niet wachten bijna. Ik mag niet zeggen dat het eerste uur voorbij is. Wat hebben we nog meer? Onder andere in het nieuws. NPO laat al zeker drie steden vallen... die mee zouden willen doen aan het Songfestival. En Don Diablo is gedupeerd door Festival de organisator. Dus ja... Wat en nog veel meer. Dat hoor je natuurlijk straks maar eerst. Who do you love? Van 5 Seconds of Summer. Met natuurlijk ook de Chainsmokers. Ja, je bent actin' soakin' spin. Was. You flip it on me, say I did it too much You moving different when we make it hij hoorde Nobody Else, de radio edit van Axwell himself, voorbij komen hier bij de Euro Breakdown. Lekker jongen, dat zijn de plaatjes waar we het voor doen. Ondanks dat het weer een beetje inkakt, blijven we gewoon lekker zomers draaien. Want uh, ja, we moeten toch een beetje de zomers weer erin houden. We gaan even snel door naar het nieuws, want er is uh, genoeg uh, aan de hand uh, hier uh, in uh, dat uh, mooie koude kikkerlandje onder andere. We hebben natuurlijk uh, de wedstrijden van het Songfestival, in uh, ieder geval de wedstrijd van waar het Songfestival gaat komen, hebben we al gevolgd. Hè? Er zijn flink wat steden die hebben zich aangemeld. Laten we dat zo zeggen. En de NPO heeft dus al drie steden laten afvallen in de strijd om de organisatie van het Songfestival. Er blijven volgende week nog twee steden over in de strijd om de organisatie van het Eurosongfestival in 2020. En gebaseerd op de Bitbooks laat de selectiecommissie drie steden afvallen. Dit bevestigt een woordvoerder van de NPO dus aan de klant nu.nl. NPO maakt in de loop van volgende week bekend om welke twee Twee steden het gaat. Uh, Arnhem, Den Bosch, Maastricht, Rotterdam en Utrecht uh, leveren woensdag 10 juli officieel hun bitbooks in. Uh, hierin uh, leggen de gemeenten hun plannen uit om het festival te organiseren. En na het bestuderen van deze bitbooks uh, wordt gekozen welke twee steden het beste voldoen aan de gestelde eisen. Uh, Amsterdam, Breda, Den Haag en Leeuwarden haakten uh, al af voordat ze vo uh, officieel dus een bitboek hadden ingediend. En in augustus uh, hoopt de NPO bekend te kunnen maken in welke stad het 65ste Festival plaats gaat vinden. Uh, Nederland organiseert het evenement nadat uh, Duncan Lawrence de editie in Tel Aviv uh, wist te winnen. Uh, met zijn lied Arcade uh, natuurlijk. Ik ben benieuwd, wat denk jij? Als jij uh, we hebben nu nog uh, um, vijf steden, er gaan er drie afvallen. Ja. We weten nog niet welke. Maar als jij uh, zou moeten kiezen tussen Arnhem, Den Bosch, Maastricht, Rotterdam of Utrecht? Maastricht. Maastricht, wel? Ja, ja, ja, ja, ik denk het wel. Oké, okay. maar waarom Maastricht? Kun je dat uitleggen? Wat zou nou daar ja. het idee achter zijn? Het wordt, volgens mij wordt het in, uh, in die hal gehouden... Als, waar uh, André Rieu ook altijd speelt... Volgens mij wordt het En het is een enorme schaal en het is gewoon een heel sfeervol. En dan, ik denk dat dat wel een, een van de argumenten is dat het uh, daar gaat plaatsvinden. Ja, maar ja, dat is natuurlijk niet alleen de halwaar waar je aan moet denken. Je hebt natuurlijk ook de, de, de, de ARA-route. Uh, ja, alles maar wat dat is ma in opkomt. Maastricht denk ik wel. Is dat geen probleem? Nee, nee, dat, nee, dat zeker voor, niet. Want uh, voor Duitsland, België en Luxemburg is het al prima. Maar in Amsterdam was het niet te doen geweest. Denk ik. Nee, zeker niet. En zo, nee. in Amsterdam kon het niet vanwege dat er een ander evenement is uh, plaatsvindt dan. Daar hebben ja. ze niet over nagedacht. En daarom hmm. heeft Amsterdam afgehaakt. Nou ja, dat was ja, in de dus, Dome uh, trouwens. Dus. Ja, dat was op zich voor de akoestiek was dat ook prima geweest. Maar ik denk als je kijken naar bereikbaarheid, worden ze dat willen regelen. Dan... Ja, ja, ja, maar dat is hun probleem. Trouwens, bij de Dome <laughs> heb je wel heel veel uh, parkeerplaatsen in en om het uh, terrein heen ja, natuurlijk. Ja, uh, en, en Maar wat bij Amsterdam en Dome dan weer is. Uh, als er in een andere uh, zaal, zoals de Arena, de, de, de, de, de Heineken Musical ik goed, ja. Ja. Als daar allemaal evenement plaatsvindt en dan ook nog het Songfestival in de Ziggo Dome. nagaan hoeveel mensen dan op de voet zitten daar. Zo. Nou, daar is dan niet doorheen te komen als er wereldwijd zoveel mensen op afkomen. Ja, dat is niet te doen, je. Nee. Dus ik denk dat ook wel daardoor ook de reden is van dat het niet... Uh niet gaat gebeuren in de Ziggo dan? Nou, nah, maakt niet uit, weet je. Dat, dat kan gewoon gebeuren. Er zijn genoeg andere mooie plaatsen in Nederland waar we dat kunnen organiseren. Ik vind als het maar in Nederland komt, dus dat uh, is mijn mening. Um, we gaan even snel door, want uh, bij Festival, daar heb ik uh, vorige week uh, een uh, kort verhaaltje over verteld. Festival, um, daar zijn de uh, organisatoren, die uh, zitten daar van als het goed is nog steeds vast. Uh, maar Don Diablo is dus in het verleden opgelicht door uh, Ravoud Thai. Uh, dat is dus een van de organisatoren van het afgelaste festival festival in het Belgische Lommel. Uh, in een interview met de het Algemeen Dagblad noemde hij Thay een pathologische leugenaar. Don Schipper zoals de echte DJ heet, kwam met Thay in contact in de beginjaren van zijn carrière en hij werkte als promotor voor de eerste tour van de producer en DJ. Na de show bleek hij er met al het geld vandoor te zijn gegaan. We konden hem niet meer bereiken. Hij was van de aardbodem verdwenen, vertelde DJ die dus ook zelf 100.000 euro moest bijleggen. Schipper weet dat hij niet de enige slachtoffer is in de, dans, in de dance scene van de festivalorganisator. Deze patologische leugenaar heeft de industrie voor miljoenen opgelicht... door zijn bedrijf te laten klappen en te vluchten naar het buitenland. En daar is hij gewoon iedere keer ook mee weggekomen. Iedereen in de Nederlandse dance scene kotst deze manier uit. En met hem doe je geen zaken, dat is gewoon vragen om problemen. Thay werd eind juni opgepakt op het festivalterrein van de festival... dat hij samen met zijn zus organiseerde. Begin juli werden ze door de onderzoeksrechter vrijgelaten... maar ze gelden nog steeds als verdachten in de zaak. En ze worden verdacht van fraude, valse tegen geschriften... en misbruik van vertrouwen. En de advocaat wou voor de rest ook voor de pers niet te reageren. Nou, wat pittig dus, deze man. Ik wist, niet, ik wist dat, dat ze vastzaten. Mm -hmm. Maar ik wist niet dat, dat ze dit ook nog op een kerfstok hadden staan. Ik heb dit heel, hele nieuws heb ik gemist. Gewoon nou, ik heb in, dit, in de uh, wereld. Uh, ben ik hier vorige week ben ik hier wel, wel, wel actief mee bezig geweest. Ja, oké. Okay. Nou, wel een, een beetje ja, heftig. Nou ja, ja dat is het zeker als je voor meer dan ton gewoon eigenlijk meer dan tonnen of miljoenen bent opgelicht. Dat is killing hoor. Dat is killing, dat is killing zeker je, voor begin. je, je, je DJ. krijgt het nooit meer terug? Nee, je gaat het nooit meer terugkrijgen. Dat weet nee. je. Dat weet je. Nee, het is verschrikkelijk voor de mensen gedupeerde. Ja. Levenslange, levenslange gevangenisstraf. Dat is het enige wat helpt met dat soort mensen. Ja, en Marteling. Ja, <laughs> ja. Waarom niet? Ben ik het helemaal mee eens. Zo is het. Ben ik nou, het helemaal ja. mee eens. <laughs> wij gaan in de tussentijd gaan wij weer terug naar de, de plaatjes van vandaag. Dan uh, wil ik uh, met jullie zo even gaan kijken naar uh, wat ander nieuws uh, wat ik uh, natuurlijk na half acht nog voor jullie heb klaarstaan. En daar is uh, wat opmerkelijk nieuws, uh, want Femme Louise die heeft dus een nieuwe videoclip die wordt uh, door YouTube geblokkeerd. Ed Sheeran heeft zijn huwelijk bevestigd met Sherry Seaborn. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. En um, we hebben het onder andere ook uh, over Miley Cyrus. Gaan we het hebben. Die wil mannen dus niet plezieren met een seksueel getint optreden. Nou Miley, dan ben je al een klein beetje te laat. Ja. En uh, Tyga, de rapper, uh, die steunt dus A$AP Rocky uh, uh, in verband met zijn... Um, uh, met zijn arrestatie. Dus hij zegt zijn optreden in Zweden ook af. Want daar dat is ook de plaats uh, in ieder geval dat land waar A$AP Rocky uh, nog steeds wordt vastgehouden. Uh, dus dat en allemaal uh, nog heel veel meer. Maar ik heb eerst voor jullie klaarstaan. Avicii, uh, uh, Agnes en Vargas en La Gola met Tough Love. Wait is on me. I draw the blind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 Yes, dames en heren. Het is tijd. Klok van half acht. En dat betekent dat wij de nummer 40 tot en met 30 gaan doornemen. Dus aftrappen met plaat 40. Who Do You Love, The Chainsmokers. en 5 Seconds of Summer vind je deze week 22 weken in de lijst. Want vorige week nog op plek 39. Gaan we hem volgende week nog horen. We gaan het meemaken. Nobody Else, de A track remix van Axwell. staat nu 5 weken in de lijst. staat op plek 39 is redelijk aan het vechten voor survival dus ook weer deze week. Want vorige week stond hij op plek 38. Op plek 38, Later Bitch the Prince Karma. 20 weken in de lijst. Het lijkt alweer langer. Want vorige week op plek 37 is een plaatsje gezakt. De nieuwe binnenkomer, Don't Worry, de Axwell Cut van x zelf is nieuw binnengekomen op plek 37. En op plek 36. Forever Young, Jack Wins en Amy Grace. Vijf weken in de lijst alweer te vinden bij de Euro Breakdown. One Touch, Jess Glenn en Jack Jones zeven weken in de lijst. Dat op plek 35. En Tough Love, Avicii, Agnes, Vargas en Lagola. ...vind je deze week op plek 34. Stond vorige week nog op plek 31. Drie plaatsen gezakt. Staat negen weken in de lijst. Op plek 33. On my way. Alan Walker. Vind je deze week op plek 33. In plaats van 30 van vorige week. Staat nu 16 weken in de lijst. Net als vorige week hebben we op plek 32 een nieuwe binnenkomer. Die hoorde je net onder andere You and Me van de Futuristic Polar Bears. Ja, het zijn de artiestenamen van vandaag. Op plek 32 deze week. Loli, vorige week nieuw binnengekomen van Sagan en Sam Russell, staat nu... Nee, oh stop, alweer drie weken in de lijst, ik vergis me gewoon. Want vorige week op plek 29 is dus twee plaatjes gezakt. Op plek 30 hebben we Hardwell en Trevor Guthrie, Summer Air. Zes weken is deze alweer terug te vinden in de lijst van de Euro Breakdown. Heerlijk, het gaat goed. Wat hebben we zo nog voor jullie in het verschietzaam? Onder andere het nieuws over Miley Cyrus, die de mannen niet wil plezieren met een seksueel getiend optreden. Ik heb het al gezegd, Miley, dan ben je te laat. Om toch een beetje in de zomerse sfeer te blijven, gaan we lekker door naar Trevor Guthrie en Hardwell... ...met Summer Air, de nummer 30 van deze week bij de Euro Breakdown. Tot straks.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 Dus je hoort net Summer Air van Trevor Guthrie. En natuurlijk ook Hardwell, de nummer 30 van deze week. Wij gaan gauw door, want wij hebben, uh, ik heb al verteld dat we opmerkelijk nieuws hebben. Maar dit is er even eentje, die springt er zelf tussen. Voor de trouwe luisteraars <laughs> uh, hebben wij natuurlijk een tijdje een item gehad. Uh, een, een item wat één keer in zoveel tijd naar voren kwam. Om even te kijken of rapper DMX nog steeds in de cel zou zitten. Ja, en dat is de conclusie. Wij hebben nieuws. Rapper DMX hoeft dus niet opnieuw de cel in. Uh, DMX die kan uh, opgelucht ademhalen, want de rapper hoeft niet opnieuw terug. Uh, DMX was verdacht uh, bij, ja, verdachte bij een mogelijke autodiefstal. Maar uh, blijkt dus onschuldig. Zo meldt tussen TMZ, Amerikaanse uh, media. En hij heeft daarmee de proeftijd van een eerdere straf niet geschonden. Het verhaal rond de auto, autodiefstal is wel apart. Want DMX zouden samen met een groep vrienden hebben gegeten in een restaurant in Los Angeles. En vervolgens zijn vertrokken in een corvette. Het enige probleem, ja, de auto was van iemand anders. De parkeerservice had de auto verwisseld en het voertuig werd als gestolen opgegeven. DMX zou het verhaal hebben uitgelegd aan zijn proeftijdbegeleiders. En dat bleek voldoende. De rapper gaat vrij uit. DMX, de echte naam Earl. Simmons, wordt hij natuurlijk ook wel genoemd, uh, moest eerder een jaar zitten vanwege uh, belastingfraude. En ja, hij is in en uit de gevangenis ingegaan. Toch wel zonde. Ja. Een jongen met zoveel talent. Ja, maar... Een jonge man met zoveel talent. Hij is natuurlijk ja. een ouder dan ik ben. Ja, dat zeker. Maar hoeveel van zijn leven heeft hij in de gevangenis gezeten? <laughs> ik denk de helft wel. <laughs> dat geloof ik ook wel. Ja. Ik denk de helft wel. ja. Want de afgelopen twee jaar hebben we het erover gehad. Elke keer die je max, kwam we steeds weer naar voren. Hm? En altijd zat hij maar in de bak. Ja, het is even... Maar ja, laten we hopen dat hij ervan geleerd heeft. En dat hij toch ja, wat anders mis gaat doen met zijn leven. Ja, wie weet. We gaan meemaken. Ja, zeker. Wij gaan in de tussentijd gaan we door. Want we hebben natuurlijk nog een stukje over Miley Cyrus. Daar hebben we natuurlijk allemaal op gewacht. Miley Cyrus wil dus mannen niet plezieren met een uh, seksueel getint optreden. Uh, Miley Cyrus is er niet op uit dus om mannen te plezieren met haar optredens. Uh, de zangeres wil dat uh, mannen weten dat ze keuzes in haar carrière niet voor hen maakt. Dat uh, vertelt ze dus in een interview met de Amerikaanse uh, Mediatak L... En daarbij zegt ze zelf: ik geniet van het gevoel dat seksueel zijn mij geeft. Ik treed niet op voor mannen. Ze moeten zichzelf niet op de borst kloppen vanwege de keuzes die ik maak in mijn carrière. Want hen plezieren is niet mijn doel, ligt er toe. Uh, ik denk niet dat een man die mij sexy vindt ook mijn album gaat kopen. Dus het helpt mij niet, zegt de zangeres. Mm, is dat is wel wat ik? te zeggen. Begrijp ik. Ja, Miley Cyrus is natuurlijk een, een, een, begonnen als tieneridol. Uh, ze brak door in de Disney-serie Disney -serie Hannah Montana. Uh, ze speelde onlangs ook de rol van tieneridol Ashley O uh, in de serie van Black Mirror. En in de aflevering staat het gebrek van keuzevrijheid en onafhankelijkheid uh, van de popster centraal. Uh, de zangeres geeft toe dat de rol dicht bij haarzelf staat. Uh, dat personage ben ik, zegt Cyrus over de aflevering. Ik voel me regelmatig zoals Ashley O. En tijdens het maken van mijn nieuw album, uh, ja, nog steeds wel eens. Uh... Dus ja, ik, ik vind het op ja, ik, vind het een, uh, ik, ik, ik dacht dat dit een beetje een opmerkelijk verhaal zou worden. Maar ik, ik snap haar gedachte hier wel achter. Ja. Ik snap het wel. De kop was uh, heftiger dan uh, het nieuws. Ja, de kop ja. was heftiger dan een, een daadwerkelijk De Echte klikbeet weer. Ja, zeker. Ja, en wat ook uh, wederom Clickbait waarschijnlijk zal zijn, dat is van Femke Louise. Want uh, Femke Louise, de, ja, de nieuwe videoclip, die wordt dus door YouTube geblokkeerd. Uh, de videoclip uh, hoort bij het nummer uh, Fakka. De nieuwe single van Femke Louise is volgens de zangeres wereldwijd geblokkeerd. De clip zou vanmiddag om twee uur in uh, première gaan. En dan heb ik het over 12 juli, dat is gisteren. Gisteren om twee uur uh, in de middag zou die in première, op, première gaan, sorry. Um, de, wereldwijd, de wereldwijde video die geblokkeerd is, uh, ja, we zijn dus hard bezig om te fixen dat hij dat, dat dus toch gezien kan worden, vertelt de zangeres in een video. Uh, die, gepubliceerd op, uh, die wordt gepubliceerd op Instagram. Uh, ik hoop dat hij vandaag nog online kan komen. Uh, waarop de videoclip van het nummer dat zij met uh, Poké uh, maakte niet door YouTube wordt toegestaan, snapten de artiesten niet. Er uh, zat, uh, zat wel veel spannende shit in. <laughs> uh, ja, al die Femke Louise. Ja. En de zangeres uh, hoopt dat haar fans uh, nog even op de video willen wachten... Uh, die uh, rond 8 uur online uh, moest komen vanavond. Of die nou online is, zie is uh, volgens mij niet bekend. Oh jawel, uh -huh. hij, is wel, hij is uiteindelijk wel verschenen op YouTube. Dus uh, wil jij naar die hit luisteren van uh, Femke Louise... Of Femke Louise, Femke, Famke... Uh, maakt niet uit. Ah, dan, uh, moet je daar, dan moet je gaan zoeken op Fakka. Uh, Fakka wordt gespeld met de F van Femke... de A van uh, A... de K van Karel en de A van A. Hey, goed, hè? Goed gespeld. Ja, heel flauw. Nee, maar uh, dat, dat, dat dus... En eigenlijk, dat was eigenlijk een beetje het, het spannendste vrouwennieuws eigenlijk, denk ik van vandaag. Oké. Okay. Het was wel een beetje een, een, een tegen... Ja, ja. ja wauw. viel een beetje tegen eigenlijk. Ja. Het uh, was niet tegengevallen kan ik jullie nou al vertellen Patrick heeft hem ook al gehoord en dat is de nieuwe plaat van Afrojack It goes live. Die is lekker breekt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 you feel project wederom met Icona Pop en Yves V. We got that cool. Nou, we hebben het hier niet heel erg cool in studio. Nee, het, is je bloed het is hier bloedbenauwd. Het is hier stik benauwd. Ja, echt niet normaal. Maar in beter nieuws. Echt hier bevestigd zijn huwelijk met Sherry Cherry Seaborn. Meen je niet? Zeker. Hadden ze een relatie? Denk het. <laughs> hey Ed Sheeran die heeft dus eindelijk bevestigd dat hij getrouwd is met Cherry uh, Seaborn. Uh, de Britse muzikant die er vorig jaar al op uh, leek te hinten. Dat hij getrouwd was toen hij ineens een ring droeg. Uh, zingt op, vrijdag uitgekomen, uh, op het vrijdag uitgekomen album Number Six Collaborations Projects over zijn vrouw. Uh, in uh, Remember the Name, een nummer met 50 cent en M&M. Oeh. oh jee. Daar wil ik naar gaan luisteren. Uh, okay. alleen, al in, alleen al gewoon Remember the Name en 50 Cent en Eminem. Oké, okay, dan... Ik, ik denk dat jij een extra tip. Ik, ik, nou, ik denk dat er gewoon een extra tip bij komt. Uh, <laughs> ik neem er ook een. Een, een, een nummer met 50 is dus en MNM zingt hij. Kijk eens hoe de tekst van dit lied verdraaid kan worden. Uh, mijn vrouw draagt rood, maar ziet er beter uit zonder lippenstift. Uh, ik schreef dit nummer voor Cherry en uh, ik schreef dit nummer voor Cherry en ik trouwde, maar ik wist dat we getrouwd zouden zijn tegen de tijd dat het uit zou komen. Ligt uh, Sharon uit in een interview met uh, Charlamagne the God. Uh, de 28-jarige Sharon maakte begin vorig jaar bekend dat hij Seaborn, die hij kent van de middelbare school, ten huwelijk, had gevraagd. Elke ochtend word ik met haar wakker en vraag ik me af, waarom ben je nou bij mij? Zegt de zanger tegen Charlemagne the God. En ze zou met iedereen kunnen zijn, maar ze heeft mij gekozen. De zanger zegt tegen zijn, zegt zijn zegeningen dan ook echt te tellen. Count your blessings, zoals ze dat zo mooi zeggen. Ik ben vaak op tournee, ik ben vaak onderweg. Ik ga weg van huis en dan moet ik erin geloven dat het meant to be is. Dat vind ik wel mooi. Dat is prachtig. Ik vind dat een hele mooie... Uh, en dat is ook een, een teken, denk ik. Dat je uh, iemand niet uh, voor lief moet nemen. En dat, dat, dat, dat doet hij hartstikke goed. Ja. Heb jij daar wel eens over, over nagedacht in je relatie van... hé, hey, die moet ik niet voor lief nemen? Heb je wel eens op zo'n moment gestaan? Ik heb vast wel een moment gehad daarin, ja. Ja, wel? wel. Ja, ik vind het een mooie mooie Dat is toch normaal, ja. Nou ja, normaal, weet je. Er de, de bestaan, bestaan ook hele andere relaties. waarin de ander elkaar ja, de niet voor lief neemt. Maar ja, dat, dat, ja, dat, dat gebeurt gewoon. Ja, nee, maar dat, dat doe dat, je uh, gewoon niks. Nee. Aan. Dat, ik ik, vind, ik nou, dat vind ik, maar ik denk dat jij dat ook wel vindt. dat dat wel eigenlijk normaal zou moeten zijn. Ja, ik denk het ook wel. Maar, maar weet wel. wat ik ook heel normaal vind: dat we nou. aan het einde van het eerste uur komen. en dat we oh. nog even wat moeten doen. Ja, en wat we dan moeten doen, de nummer 30 tot en met 20. We chasen er even lekker doorheen, want ik heb een mooie plaat klaarstaan voor jullie. Op nummer 30, Summer Air, Hardwell en Trevor Guthrie. En op plek 29 de nieuwe binnenkomer van Afrojack, It Goes Like. Op plek 28, What I Like About You, Jonas Blue en Teresa Rex. En In My Mind, De Noro, DJ Agostino en dan echt wel de Die Hard plaat van deze week. Dat op plek 27 is gewoon teruggekomen uit de dood. en We Got That Cool, Yves V, Afrojack en Icona Pop op plek 26, dan op plek 25 Losing It Fisher staat ook al 50 weken in de lijst. Potentiële tweede die-hard plaat van deze week. We are the Greatest, Keanu Silva en Richard Judge op plek 24 en Carry On, Kygo en Rita Ora staat nu op plek 23. Plek 22 Giant, Calvin Harris en Reagan Bone Man staat net als vorige week staat hij daar weer. Blijft rotsvast. vertrouwen dat hij er mag blijven staan ook volgende week. Dan dan gaan we naar Stay. David Guetta en Ray staat op plek 21. En terwijl wij dan doorgaan naar de nummer 20... heb ik voor jullie klaarstaan een plaat die uh, ja, lang op nummer 1 heeft gestaan. En dat is uh, de samenwerking tussen Marshmallow en Bastille. Happier. We gaan dit eerste uur gaan we afsluiten. Straks met de tweede uur krijgen we de tips. Heel veel meer nieuws. Maar vooral de beste platen van Europa. Tot straks. Lately, I've, been, I've been thinking... I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning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 I wanna raise your spirit Ik ben denkend, I want you to be happier. Even though I might not like this. I think that you'll be happier. I want you to be happier. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks maar meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.